Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas zegt dat zij met open blik gaan kijken naar het 20-puntenplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump. Daarin staat onder meer dat alle Israëlische gijzelaars meteen vrijkomen en dat het Israëlische leger zich geleidelijk terugtrekt. Hamas moet worden ontwapend en mag geen rol meer spelen in het bestuur van Gaza. Trump zei gisteravond al dat Hamas dat misschien niet ziet zitten. Nee. Hamas rejects the deal which is always possible. They're the only one left. Everyone else has accepted it. But if not, as you know, Bibi would have more full backing to do what you would have to do. Hij zegt dat Israël door mag gaan met de oorlog in Gaza als Hamas niet akkoord gaat. De VS, Israël en meerdere Arabische landen zien het plan wel zitten. Asielzoekers moeten, als ze ons land binnenkomen, hun leven jarenlang op pauze zetten. Dat levert veel stress op, zegt Vluchtelingenwerk, en dat is slecht voor hun gezondheid. Zo'n 50.000 asielzoekers wachten op een beslissing over of ze wel of niet mogen blijven. Daarna is vaak nog lange tijd onduidelijkheid over hun familie en of ze wel of geen huis kunnen krijgen. Vijftien stagiairs bij een havenbedrijf uit Rotterdam... moeten op zoek naar een andere leerplek. MBO-studenten mogen voorlopig geen stage lopen... bij de C. stijnweggroep nadat er meerdere ongelukken zijn gebeurd. In acht jaar tijd zijn negen mensen overleden. Vorige week nog werd een man van 21 bedolven door blokken aluminium. In juni kregen twee mensen allemaal staalplaten op zich. Zij overleefden dat niet. De Buma NL Awards zijn uitgereikt. Dat zijn belangrijke Nederlandse muziekprijzen... Er stond onder meer een beeldje klaar voor André van Duin. Hij kreeg een œuvre award voor zijn liedjes. Veel carnavalskrakers, maar ook chansons en andere gevoelige nummers. Zijn eerste nummer weet hij nog goed. Uh, ja, mijn allereerste plaatje heette. Hey Hey, ik ben André. Hey Hey, ik ben André. Reldaldee. Let's Rare druif met kuif, zoiets. Ja, zoiets. Later had hij grote hits met een pizza lied en er staat een paard in de gang. En over hits gesproken. De grote winnaar van de avond was Yves Berendsen. Hij won de categorie... Succesvolste single en succesvolste kroeghit. En kreeg ook een nieuwe prijs, de Gouden Parel. Het weer nog in het Noordoosten is nog dicht en mist. Als die helemaal is opgetrokken, een beetje van alles wat vandaag. Wolken met kans op een enkele bui, maar ook weer veel zon. Bij maximaal 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 8 kilometer file... tussen Naarden en Knopend Diemen. De vertraging is een kwartier. Wat hier vertraging op de A7 Horensaan staat tussen Purmerend en Knopend Zaandam, 8 kilometer file. Op de A9 maar richting Amsterveen... tussen Knopend Kooimeer en Knopend Rotterpolderplein... 14 kilometer langzaam verkeer. De vertraging is 20 minuten. En 25 minuten vertraging op de N236 Hilversum-Weesp... tussen neder en Drieblond, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Golden Bar. Oh, five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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel vluchtelingen hebben last van hun mentale of fysieke gezondheid... door de lange wachttijden in Nederland, blijkt uit een rapport van Vluchtelingenwerk. Zo'n 50.000 asielzoekers wachten op een beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Hamas zegt welwillend te kijken naar het puntenplan van de Amerikaanse president Trump... dat een einde moet maken aan de oorlog in Gaza. Premier Netanyahu zei gisteravond dat Israël ermee akkoord is... De afgelopen week heeft Amerika meer dan 670 vermeende leden van een Mexicaans drugskartel opgepakt. Het gaat om leden van het Jalisco-kartel, dat volledige controle heeft over de Zuid-Amerikaanse cocaïneroute. Het weer in het noorden en oosten kans op mist. Verder afwisselend wolkenvelden en zon bij een graad of 18. Dit is ZFM. <middels> Why? You make me want to call you in the middle of the night You make me want to hold you to the morning light You make me want to love, you make me want fall You make me want to call. surrender my soul I know this is a feeling that I just can't fight You're the last thing on my mind You make me want you want fall You make me want to call. surrender my soul take you home real quick and sit you down and Put some dark period and hit the light my soul